4 uur. Dit is Radio 1 met Ger Jochems en Tessel Blok. Kinderarbeid steekt de kop op in Europa. Geef niks, want wel tegen het minimumloon. Tot straks in de villa, nu is het NOS Journaal met Raymond Serré. De NS heeft een moeilijk half jaar achter de rug. De Nederlandse spoorwegen noteerden een nettoverlies van 76 miljoen euro...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 Veilinghuis Sadewies heeft in Londen een kunstwerk geveild dat was gestolen uit het museum van Bommel van Dam in Venlo. Volgens NRC Handelsblad negeerde het Veilinghuis een waarschuwing van de databank voor gestolen kunst. Directeur Verkouteren van het museum noemt het onbegrijpelijk dat dit heeft kunnen gebeuren. Een werk wat op 22 maart gestolen is, wat vervolgens binnen 36 uur is aangemeld bij de KLPD, dus de Nederlands Politiedienst voor Antiek en Kunsthoofd, bij Interpol is aangemeld en ook bij het Art Loss Register in Londen. En vervolgens ontdek je dan dat 11, 12 weken later het werk al geveild wordt. Serbis wil niet reageren zolang het politieonderzoek naar de kunstgroof nog loopt. De politie heeft bij het monument voor de in 1998 vermoorde Nicky Verstappen, een man aangehouden die wordt verdacht van het bekladden van het monument. De 43-jarige man uit Landraaf zou de gedenkplaats de afgelopen anderhalve week drie keer hebben ze besmeurd met verf en purschuim. Het gaat om dezelfde man die zes jaar geleden ook al werd aangehouden voor vernieling van het natuurstenen monument. Nikki Verstappen werd op 11-jarige leeftijd vermoord op de Heide. De zaak is nooit opgelost. Premier Rutte brengt in november een bezoek aan Indonesië... en leidt dan een delegatie van het Nederlandse bedrijfsleven. Tijdens het bezoek gaat het om de versterking van de politieke en economische banden... tussen Nederland en Indonesië. Rutte zal onder meer een ontmoeting hebben met president Yuri Yono. De premier benadrukt dat Indonesië de grootste economie is in Zuidoost-Azië... en dat Nederland de tweede handelspartner van het land is binnen de EU. Een bezoeker die op het festival Lowlands onwel werd, is twee dagen later in het ziekenhuis overleden. De man meldde zich vrijdag op het festivalterrein bij een medische post. Hij werd door medewerkers naar een ziekenhuis in Flevoland doorverwezen. En daarna overgebracht naar een ziekenhuis in Amsterdam. En daar overleed hij. Vermoedelijk is de man overleden door het gebruik van ecstasy. Uh. En dan het weer. De zon schijnt geregeld, maar er trekken ook nog enkele wolkenvelden over het land. Het is 19 tot 22 graden en er staat weinig wind. Morgen zijn er zonnige perioden, maar er trekken ook sluierwolken over het land. Het wordt 21 tot 25 graden bij opnieuw weinig wind. Donderdag en vrijdag houdt het zomerse weer aan en wordt het in het binnenland nog iets warmer. Maar in het week -einde neemt de kans op een bui toe. Geen files en Alle de ster gaat de villa verder. Wellicht tot zo.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 Leden van ons economiepanel Klinkende Munt vandaag te weten. Oud Shell Topman en senator voor het CDA Rijn Willems, hartelijk welkom. Joop Schippers, hoogleraar arbeids- en emancipatie-economie aan de Universiteit van Utrecht, ook welkom. En Hendrik Meesman, hij is beleggingsdeskundige en directeur van Meesman Index Investments. Uh, door de economische crisis dreigt Kinderarbeid in Europa ineens weer de kop op te steken. Dat is althans de waarschuwing vandaag van de commissaris voor Mensenrechten van de Raad van Europa. Joop Schippers, uh, als je dat leest, is het eerste wat in je opkomt. wat verstaan wij hier in Europa onder kinderarbeid? Wat, we, wat is een definitie daarvan? Ja, is het anders dat... dan, dan wat Gert terecht vanochtend zei? Kinderen die werken. Ja, er zijn heel veel kinderen die werken, een klusje doen, uh, de krant rondbrengen, in de winkel helpen, op de markt uh, achter een kraam staan. Door kinderarbeid dan denken we aan de fabrikage van textiel in India, zoals dat uh, gebeurt. Datgene wat wij in de tijd met het kinderwetje van Van Houten in Nederland ja. hebben proberen te verbieden. Dus uh, fabrieksarbeid door kinderen, dat ze lange dagen daar maken. Uh, kinderarbeid hebben we natuurlijk heel lang ook gehad. Uh, en eigenlijk nog wel een beetje in de landbouw. Kinderen die op een boerenbedrijf net als iedereen die op het boerenbedrijf werkt, helpen met de oogst binnenhalen. Dat mm -hmm. gebeurt tegenwoordig bijna altijd machinaal. Dus daar heb je eigenlijk geen kinderen voor. Maar zou, je dan, zou dan de definitie zijn, kinderarbeid, zoals de, waar hij voor waarschuwt, outbiting, is dat kinderen, precies, niet uit eigen vrije wil om een mobieltje te betalen, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. maar omdat anders ze ja. geen eten hebben. Nee, regu reguliere, ar, reguliere arbeid, dat, dat, dat, dat werk dan ook hun hoofdtaak wordt. En voor al die kinderen, zelfs als ze uh, toch wel wat veel werken voor dat mobieltje, uh, bedoel, dan is dat in het algemeen toch nog steeds niet hun hoofdactiviteit, want hun hoofdactiviteiten, zolang ze leerplichtig zijn... is naar school gaan. Ja. En als het goed is zitten, zien de leerplichtautoriteiten zien daar ook op toe. Vind jij het niet opvallend, dat vond ik tenminste opvallend, Joop... dat uh, de, de, door de economische crisis kan dat dus enorm toenemen, dat verschijnsel? Mm -hmm. Maar volgens mij is het in een heleboel landen. Bestaat dat al uh, uh, in, op hele grote hoogte? kinderarbeid, Nou ja, toch? wij dachten dat dat vooral iets was van buiten Europa. Ja. Ik noemde net India, China, Pakistan, dat soort landen. En wij dachten niet dat dat in verschijnsel was wat in Europa En dan ook, ook... niet in Groot-Europa, dus ik heb het niet over de Unie. Ja, nou, ja. Want, weet je, ja. want er zijn ook cijfers uit Georgië en uit mm. Rusland en zo. Maar ook uit Italië, volgens dit bericht, waar 5,2 van de kinderen onder de 16... Kind, Kinderarbeid. Nou ja, dat, dat, dat, dat verbaast mij dus. En dat heeft nou ja, ook een beetje te, inderdaad, te maken met, uh, met de definitie. Het kan zijn dat in huishoudens waar natuurlijk uh, vader en moeder werkloos is... dat er gezegd wordt tegen de kinderen: van... Nou ja, dan moeten jullie maar uh, ja, wat, ja, wat gaan bijverdienen. Voor, voor Italië en Spanje zou ik me niet zo erg verbazen worden: de Zuidelijke Europese landen, dat daar hmm. in de kleinschalige familieboerderijtjes, et cetera, ja. dat daar nog gewoon uh, verplicht meegewerkt wordt. Zoals dat vroeger bij ons ook moest. moest. Ja. Ja. Ja. <laughs> ja, nou, Hebben jullie Shanty-towns rond Madrid wel eens uh, gezien? Dat is niet te geloven. Echt, echt, echt hutten van hout en, en karton en dat soort dingen. Nou, daar gebeurt, gebeurt heus wel kinderarbeid. Ja. Ja. Is, is het een echt groot probleem, Rein? vind jij? Ja, ik denk dat het niet een gigantisch, het, het grootste probleem van Europa is, zeker niet. Maar het is iets waar ja, binnen Europa met de, de huidige crisis waar we in zitten... men wel op gesplitst moet blijven. Dat het niet gaat, gaat ontaarden in een, in een situatie... Waar, ja. waar, waarop we straks kunnen uh, voor, voor de wereld te schande staan... als het land dat prekt van, uh, het gebied dat preekt dat het allemaal goed is. En uh, in, in eigen huis hebben we die problemen. Dus... Uh, ja. Ik denk niet dat het nog zo, nog zo problematisch is. Nou maar ja, belang, dus, uh, en het belangrijkste is dat het kinderen er niet van afhoudt om naar school te gaan. Want daarom hebben we natuurlijk uh, ja. dit dit ja, maar al al dat proberen dat te Maar is dat inderdaad het enige? Gaan. Want stel, ze gaan gewoon wel naar school. Dat, daar is de leerplichtwet voor. Daar zijn, mag ik aannemen, nog steeds ambtenaren die dat ook in de smize mm -hmm. houden voor. Maar als daarnaast, gedwongen door de economische situatie thuis, die kinderen... Ja, dat, is, dat zou ja, maar, natuurlijk niet maar dat, dat, zou is, heel, natuurlijk dat niet, is iets niet, wat in het, het verborgen heel makkelijk zich voor ja. Dat kan gebeuren, ja. Nee, dat is... En en drie keer een drie een generatie die uh, niet of nauwelijks... Uh, is, nou, dat is wel heel erg zwaar aangezet van mij, geloof ik. Hè. Je moet er ook erg om lachen. Ja. Ik, ik ben benieuwd wat je ja. nog gaat zeggen. Nee. Ja, ja, nee, maar vind jij het een probleem? Nou ja, ik, ik, ik, ik er eigenlijk uh, net van... Ik, ik, ik denk ook uh, dat het dat wel meevalt qua omvang. Ik heb het dus voor het eerst dat ik zo'n bericht hoor. Dus zo wijdverspreid kan het waarschijnlijk niet zijn. Maar als inderdaad dat soort uh, ja, jonge kinderen uh, aangezet worden tot... Arbeid Onvrijwillig vooral. Hè. Als dat, dan lijkt mij dat ook iets waar, waar we op alert moeten zijn. Maar ik het in de gaten moeten houden. Want het ja. is nog maar zo'n zo, zo, zo, zo hartenkreet van zo'n man. Denk je die zal niet nee, en, om niks gaan. Ik denk en, dat die definitie een, heel belangrijk een, een, een is. Een ja. gerelateerd probleem. Dat misschien wel voor Nederland een probleem. Is dat in de studentenwereld er ongelooflijk veel bijgewerkt wordt. En je daar afvraagt of de tijdsversteding van de studenten niet meer naar een verhouding toe moet van meer tijd aan studeren. Ja, maar hoe? En minder. Maar dan maar moet je, je meer studiefinanciering. Nou, dan, geen, moeten dus ja. of, dan moeten ze dus of gelenen of de ouders moeten er meer gaan betalen. Of ze ik moeten ik minder, consumeren. Ik, ik, of, en minder consumeren. Of minder consumeren. Veel, dat veel ouders. Nee, Maar ik denk ook dat veel ouders zich aan de verantwoordelijkheid willen En dat, dat, daar mag ook wel weer eens een stap terug. He. Ik ben ja, te opgegroeid. Mijn vrouw komt een gezin van negen kinderen. Waar, waar er negen kinderen waren. Waar de ouders zich alles ontzegden. En waar nee. zeven van die negen kinderen gestudeerd hebben. Ja. Ja? En, en er was helemaal niks gaan, uit eten gaan. We hebben natuurlijk ons een welvaartniveau opgebouwd. En een stap terug te doen is voor iedereen ongelooflijk ingewikkeld. Nee, maar je hebt maar ik heb de krant denk... gelezen, want daar stond dat in dat studenten een stap terug doen. Ze kiezen namelijk meer voor een hele eenvoudige huisvesting met alle diensten, wc en bad en zo, delen met anderen. Ja. Dan, uh, en om dat geld aan andere dingen te kunnen besteden. Heel ja, heel verstandig. Dus. Heel verstandig. Ik, ja. in, ik had een studentenkamer waar ik met twee man op één kamer ja. sliep. Nou, je moet dat nu een student vragen. Je op één kamer. Dat is toch eens toch niet tijd. Nee, en vroeger bedoel, was het zo, van, je ging studeren, je ontzegde je iets. En die ja. dingen die, ja. uh, die je werkende uh, leeftijdgenoten uh, hadden, ja, die ontzegde jij. En uh, die kreeg je pas later. Ja. En tegenwoordig bedoel, stu hebben studenten zich de afgelopen jaren heel weinig nee, hoeven te ontzeggen. Nee, dat dinsen, is een uh, bedoel, uh, heel mooi, maar bedoel, het is ook niet zo erg als dat weer een beetje... Nee, beetje dinsdag gaan ging ik niet naar de mensen aan, dan kon ik een pocket kopen. Ja, dat had je gewoon helemaal ja, niet. Nou, nee, maar de ja, mensen ja, gaan, de, de, mensen gaan heel maar maar na de mensen gaan, was al een bezuiniging, want dan kun je heel goed kope bier nee, kopen. Dat ja, precies. een oh? ja. ja. ja. mooie ja. herinneringen. Hendrik, heb jij veel gewerkt in je studententijd. Uh, nee, een beetje wel, maar ik heb uh, vooral in de zomers. Uh, ik heb in Engeland gestudeerd, dat was heel ja. anders dan hier. Oh, en daar is het wel wat anders. Dan moet je elk jaar je dames halen of je vliegt eruit. Ja. Dus de, de, de druk ligt daar een stuk hoger, denk ik. Ja. En daar, daar moest je gewoon. jat had uh, drie trimesters, zeg maar. Dan moest je elke keer je dames halen. Dus wij werkte wel hard. Mm -hmm. uh, maar je had ook lange vakanties tussendoor. En in de zomer ging ik dan wel werken. In de ja. zomervakantie wel, hadden we drie, drieënhalve maand vaak vrij. Heel lange vakantie. Ja. Maar dan, dan werkte je in die vakantie ja. ook om uh, het volgende trimester weer te kunnen bekosten. Be ja, onder andere. Ja. En, en uh, wat reizen tussendoor? Nou, oh, dat mocht ook als ik dat zo hoor. We gaan naar goed nieuws. En we gaan naar uh, Rijn Willems, als we jij wel heel erg leuk vinden. Met jouw innovatieplatform Achter Achtergrond. Uh, volgens de Vereniging van Universiteiten zijn er dit jaar 20% meer mensen die aan een technische studie beginnen. 20%. Ja, ik denk dat het echt goed nieuws is. Dat er echt in Nederland wat dat betreft iets aan de gang is. waar men al jaren geleden mee begonnen is. Het platform platformbergtechniek al, al, al zeven, acht jaar lang maakt promotie voor op middelbare scholen. Er is een programma JetNet om mensen enthousiast te maken. En je ziet ook al dat de laatste vier vijf jaar... er op het, VBO, sorry, het wetenschappelijk onderwijs en het hbo-onderwijs... sinds twee jaar een stijging is van het aantal techniekstudenten. Maar zo significant als nu... Dat dus is echt 20%, 20 meer techniek <coughs> op een totaal van 7% meer studenten. Want we zien ook in Nederland dat veel meer mensen gaan studeren dit jaar. Uh, niet onbegrijpelijk, want er zijn minder banen. Uh, de studiefinanciering loopt, uh, regeling verandert, Dus er gaan toch nog een gapje. Ja, niet nu nemen en dan nemen we dat later later. Nou, een significante verandering. Maar ben, ben je daar dan er dan zo blij, blij over omdat dan de verdiencapaciteit... de verdienvermogen van een land, van ik, dit land, toenemen? Ik, ik ben toeneemt. blij om twee redenen. Eén is dat de mensen nemen de uitdaging aan om een moeilijke studie te gaan doen. Want technische studies zijn over het algemeen moeilijke studies. En als je die afgelopen hebt, is je mogelijkheid om later breed in de samenleving een baan te krijgen, veel breder dan wanneer je een laten we zeggen meer een alfa studie doet. Als je een economie studie doet, dan kun je relatief zeg maar in die economie sector werken. Als je Techniekstudie gedaan heb, zie je heel veel mensen ook in die economische sector, in de bankenwereld werken. Hey, um, dat dus dan? je kunt met een technische opleiding veel breder daarna aan de gang gaan. Is dat gaan. nog niet, Tot? Hendrik wezen, Want dat was het, begreep ik juist een beetje jouw hang-up hierbij. Ja, nou, ik, ik, ik ben het helemaal met Rijn Willem eens dat het een hele goede ontwikkeling is. Uh, heel positief. Maar inderdaad, um, je ziet het iets minder in Nederland, maar ik heb in de Anglo-Saxe wereld uh, geleefd, een groot deel van mijn leven. In Amerika en Engeland zie je vooral dat heel veel ingenieurs bijvoorbeeld heel erg naar. Banken, financiële sector toe gaan en daar maar gaan werken. Of in de consultancywereld. Waarom vind dat zo voor de hand dan. De, de soort kwaliteiten die zij hebben: het goed zijn met cijfers, nauwkeurig werken en een aantal van dat soort dingen. Worden, ook in die sectoren is daar ja. veel vraag naar. Het zijn, en het zijn moeilijke studies. Mensen mm -hmm. laten een bepaald denkniveau zien. Maar daar zou je weer niet in die. Ja, ik vind dat dus weer. Uh, ik denk dat we daarvoor op moeten passen. Het zou jammer zijn als al die mensen mooie beta-opleidingen gegeven. en ze vervolgens allemaal in de financiële wereld gaan om ingewikkelde producten te verzinnen. waar we de gevolgen in veel gevallen van kennen. Laten we hopen dat ze dan ook dingen gaan doen die wat nuttiger zijn voor de samenleving. Ja, goed, dat is, gelukkig nee, ook, daar is ook gelukkig de ruimte voor, want er ja. is inderdaad een noodzaak om in een flink aantal sectoren van vmbo, mbo tot, uh, tot wo-niveau, uh, zijn er meer mensen nodig. Je hoort daar ja, ja. mensen in het laboratorium praten. dus ik bedenkt dat een paar van die grote laboratoria in Nederland uh, voor soms wel de helft van de mensen door buitenlanders be, be, bemest is, uh, die soms zelfs al, al, met alle kosten erin nog goedkoper zijn dan de Nederlanders... maar ja, dat even te zeggen. Ja. Als je goede ogen. mensen hier krijgt... dan weet je zeker dat de Philips en de Shell... hun basislaboratoria hier houden. Rijd nog even één ding over. Hoe denk je nou? Want jezelf we zijn al jaren... Hè, wordt er enorm proberen, geprobeerd te stimuleren... dat mensen technische studies gaan doen. Ging maar niet. Nu ineens wel. Is dat omdat nu pas ineens tot die mensen doordringt... dan heb ik... Uh, uh, veel meer kans op een baan. Eh, hebben ze daarvoor nooit gezien. Hoe komt het dat nu ineens deze nou, toestroom ik, daar is? Ik denk dat de crisis wat dat betreft echt wel werkt op uh, mensen de, de ogen opent En men ziet dat hey, ik moet wel een studie gaan doen waar er een redelijke kans is op werk. Want ze zien om zich heen dat het moeilijker is als jongeren om een baan te krijgen. Ze zien soms dat hun, ouder, hun vader of hun moeder uh, geen ja. werk heeft. Dus uh, daar wordt weer echt meer over nagedacht. Joop Schippers. En uh, wat je denk ik nu langzamerhand ook begint te zien... is het effect van al die campagnes die erop gericht zijn... om uh, meisjes, vrouwen meer voor beta-studies te interesseren. Mm -hmm. uh, bedoel, we hebben uh, in april Girls Day gehad. Uh, dat is een activiteit waarbij heel veel bedrijven hun deur, uh, technische bedrijven hun deuren openen... en laten zien hoe leuk techniek kan zijn. En dat techniek al lang niet meer is, uh, iets is van waar je, je bij uitzicht smerig maakt. Maar dat dat soms ook heel sociaal werk uh, kan zijn... Ik uh, bedoel, daar was bij wijze van spreken toen nog Prinses Maxima... was een van haar laatste activiteiten als, uh, uh, als prinses was bij. Dat wekt heel veel uh, attentie ja. en dat begint langzamerhand een beetje te, uh, te lukken. Uh, wat daar denk ik aan toegevoegd moet worden. Ik heb een paar jaar geleden een onderzoek gedaan voor het platform Wetheidschagniek... en dat liet zien dat uh, ook wel heel veel vrouwen die in die opleidingen terechtkwamen... dat die uh, vervolgens ook weer uitstroomden... omdat ze het dan toch, nou ja, een vrouw onvriendelijk opleiding vonden, uh, dat ze het te saai vonden en dat ze dus toch switchten dan bij wijze van spreken naar een medisch uh, mm -hmm. beroep. Dus er ligt nu voor die, die universiteiten die met deze hoge instroom uh, worden geconfronteerd, ook een enorme uitdaging ja. om die mensen ook binnen te houden. Ik, uh, Joop, ik zit nog even ja. met die met macro-vragen macro van mij. Uh, 20% meer mensen, uh, studenten in de techniek, uh, betekent dat dat de verdiencapaciteit van Nederland toeneemt? Worden we rijker? Het betekent dat uh, bedrijven uh, zich niet uh, zo snel gedwongen zullen zien... als die mensen er ook inderdaad zijn... om bijvoorbeeld researchactiviteiten naar elders te verplaatsen. En dat betekent dat je, als je dat soort dingen in Nederland kan houden... ja, dan is dat heel goed voor de ja, vrienden, nee, maar Dat houden, want en, want en, ben ben je ook dat, ook dat al Plus heen? de maakindustrie. En, ja, kijk, we hebben je lang gezegd dat dus Nederland, Nederland. niet meer het land is van de maakindustrie. Dat is denk ik een, uh, een fictie geweest. Nederland is altijd een land geweest van de maakindustrie. Uh, en... Uh, je kunt niet alleen maar leven van dienstverlenende in industrie. Ja. Uh, en de maakindustrie, die zich nu etaleert in Nederland langzaam, want het is veel meer de high-tech maakindustrie. Ja. Mm -hmm. uh, dat was al in de jaren zestig zo toen de textielindustrie verdween. Die is verdwenen, maar de meest high-tech textiel in de wereld wordt nog steeds in Nederland gemaakt. En dat geldt ja. ook voor de scheepsbouw. Ja. En dat geldt ook voor de scheepsbouw. Nee. Dus je moet ervoor zorgen dat je in dit soort gebieden waar we sterk in waren. vandaar denk ik dat dat topsectorenbeleid uh, toch uh, zo door de rijk gaat zetten. En dat inderdaad uh, je, je met dat en dat techniekpak nu, of is een ander aspect dat er mee speelt. Ik denk dat het feit dat je zo'n André Kuipers als boegbeeld van het techniekpak ja, heeft, heeft ja. toch in het land, die man heeft overal opgetreden, heeft ja, toch dat een impact gehad. Ja. Ja. Ja. Maar dat is gewoon marketing. Ja, dat is gewoon ja. marketing. Ook ja. maar ja, maar dat heeft, dat en heeft we dat we misschien dat in het verleden heel heel slecht gedaan. gedaan. Ja. precies. Ja. Dat hebben we wel ja. slecht gedaan. Ook bedrijven. Ik denk dat bedrijven zelf ook een beetje boter op hun hoofd hebben. We hadden vroeger bedrijfsscholen, grote bedrijven. Maar we zeiden, nou we gaan het zelf opleiden. Dan hebben we de VMBO en de MBO-opleidingen allemaal overgedragen aan de staat. Nou, dan kunnen we... Gerust van zeggen dat dat allemaal niet zo goed gelopen is. En die moeten dus nu weer een verantwoordelijkheid nemen om op dat niveau. Want overigens, daar hebben we nog wel een uitdaging hoor op MBO- en VMBO-niveau om, om daar ook het aantal studenten stijgen hmm. te ja, krijgen. Ja, natuurlijk. Ja. En, en, en daar zit hele... het probleem echt in het primair onderwijs. Vanuit macro-economisch niveau misschien even een heel ander perspectief op deze zaak. De afgelopen, ik heb het vaker hier gezegd, 10, 20 jaar. ons als groeimodel heel erg gebaseerd op schulden ja, maken. Ja, ja, en, ja, en op die ja. manier onze groei financieren. Nou, dat model dat is failliet. Hè, dat kan niet meer. We moeten toe naar een model waar het veel meer... Ja, het gaat om de productiviteit. Dat is je enige duurzame bron van groei op lange termijn. En het kader daarvan is denk ik ook een, een, een, een, ja, een, een draai naar meer beta vakken... Uh, denk ik heel positief dat, ja. dat, dat, dat die technieken, dat dat meer aandacht krijgt... dat dat helpt om die innovatie die we nodig hebben... en ja. de productiviteitsgroei om dat te verwezenlijken. Hendrik, we blijven eventjes bij jou. De Federal Reserve, de Amerikaanse centrale bank... die heeft onderzoek gedaan naar de 18 grootste banken van dat land. En de conclusie is dat er wel hard gewerkt wordt aan de problemen... maar dat er nog steeds grote gaten zijn en grote problemen zijn. En dat klinkt alsof uh, ze dachten... van, we hadden eigenlijk gedacht verder te zijn. Wat is er aan de hand? Ja, ik zag de headline ook. Toen ik het eenmaal las... dacht ik van, nou, dat valt wel mee. Want ze, ze noemen een aantal dingen die nog niet helemaal goed zijn. En één ging omdat ze beter moeten kunnen reageren... op bepaalde ontwikkelingen in de economie. Maar als ik vergelijk, want het eerste wat ik deed... is vergelijk hoe staan we er in Europa voor. Ja. Er zijn in Amerika dus kennelijk ook nog um, ja, uh, aandachtsgebieden. Uiteraard is alles nog niet in orde. Maar als ik dat vergelijk met waar we in Europa staan... dan denk ik, nou, de Amerikanen zijn wel een heel stuk verder. En hoe komt en, dat? Nou, zij hebben in 2009... De crisis zeg maar begon in 2008. In 2009 hebben ze meteen ingegrepen. Ze hebben de banken aan serieus. Stresstests onderworpen. Dat is één. En ze hebben ook gezegd: jullie moeten je buffers gaan versterken nu, snel. Mm -hmm. En dat hebben ze ook mee begonnen snel. Ze hebben ook bepaalde banken geconfuseerd om samen te gaan. Dus ze hebben gewoon meteen het Met belang dwang. ingezien van. Dwang ja, de ja, deels dwang, maar deels niet, maar ook deels dwang. Ja. Ze, maar ze hebben gewoon meteen het belang ingezien van het uh, weer gezond maken van de financiële sector, zodat die op een gegeven moment weer in staat is kredieten te verstrekken. En dat hebben ze gedaan. En de banken ja, ze zijn er ook nog niet. Maar ze zijn een stuk verder dan wij. En in tegenstelling tot wat er in Europa is ja, gebeurd? Ja, we hebben wat is het nog steeds heel weinig gedaan. Dat is niet helemaal waar. Want de banken zijn wel bezig met hun buffers versterken. Dat het, er zijn al die baselakkoorden. Ja, daar, daar worden zeg maar, normen in vastgelegd. van waar die, Hoe die kapitaalbuffers, welk niveau die moeten komen te staan. Maar nou ja, goed, de eerste vraag is of, of die niveaus wel hoog genoeg gesteld worden. Sommigen zeggen die moet, kunnen wel wat hoger. Maar het belangrijkste is dat, en we horen Klaas Knot dat. Ik heb hem al dit jaar een paar keer horen zeggen. Nederlandse Bank, Nederlandse de Nederlandse bankdirecteur hoor zeggen van... dat het tijd wordt dat die banken uh, duidelijk maken... hoe ze ervoor staan financieel. Dus kennelijk weet men dat nog niet. En dat is de eerste stap die je moet nemen. Het de Nederlandse mij. bank weet dat niet. Nou, het, kennelijk niet. Hij zegt dat steeds publiekelijk een aantal keren... het wordt tijd dat de banken één duidelijk maken... hoe ze er financieel voor staan. En vervolgens die buffers gaan versterken. Daar zijn maar, ze al mee bezig, maar... We het... moeten nog veel... En de stresstests. We, het... we hebben een aantal stresstests ja. gehad in Europa. Maar geen daarvan werd echt door de financiële markten serieus genomen. Dus ook daar is het tijd dat we dat eens een keer serieus maar dat, doen. Maar dat is dat ze elke keer terugkomen, lijkt het wel. Je maakt afspraken en dan denk je van... Hé, hey, dat is klaar. Maar dan, moet het, dan begint het pas ja. juist. Ja, Toch? zeker. En, en het probleem is een beetje wat de financiële sector betreft... dat de afspraken tot nu toe... In ieder geval wat de stresstests bijvoorbeeld betreft... Ja, dat, dat waren ja daar, daar had je niet zoveel aan. Dat waren stresstests die een aantal belangrijke... Uh, nou gewoon die niet echt het vuur na aan de schenen maar legden bij de bank Maar wat jij zegt, banken. dat je Klaas Knotenbaas van de Nederlandse Bank hoort zeggen... Uh, de banken moeten nu eens even duidelijk maken hoe ze ervoor staan. I maar dit is maar een vraag Is het niet de taak van de Nederlandse Bank, van de baas van de Nederlandse Bank... juist om dat te weten? Nou, dat is precies waar. Hij ik mij zo over toezichthouder? Verbaas. Ja, ik, ik verbaas of mag hij even. niet zomaar elk moment zeggen, laat ja. mij eens even meekijken? En... Ja, nou, of, ja. of hij dat mag zeggen. Ja, ja. En hij, en ja. Doet, ja. Ook. ja doet hij ja. wel. Ja. Maar dus de... hij weet het eigenlijk wel, denk je? Ik denk het wel, ja. ja. Maar voor oude seks zegt nee, hij het niet. Nee, maar waarom het? gebeurt er dan niets? Nou ja, ik denk dat het een wijze is van continu de druk willen uitvoeren. En hij spreekt dan misschien ook niet alleen over de Nederlandse banken, maar over de banken in Europa. Want dat is natuurlijk vaak... Ja, kijk ja. Mm -hmm. dat die stresstest hier uh, in Europa niet zo, niet, niet, nog niet zo sterk was, heeft ook te maken met de grote diversiteit van, uh, van beheer binnen Europa. En je moet naar een standaardisatie toe. Als de meest sterke stresstest van Amerika was toegepast in Europa, dan waren er in de Noord-Europa wel de banken overeind gebleven. Maar in Zuid-Europa hadden we wel een echt problemen gehad, denk ik. Mm. Maar daar weet je meer van. Maar, maar dat is wel de manier om natuurlijk de problemen transparant te krijgen. Ja, misschien ja. moet je dat het niet in één ja. keer doen, moet je daar een aantal stappen nee, in nemen. Nou precies, maar, maar je moet op een gegeven de, moment ja. wel de, die, die, die problemen boven water krijgen en de gaten dichten, anders blijven we, want we zijn nu vijf jaar verder en de banken sta, zijn nog steeds niet gezond. Ja. U, uitzonderingen ja. daar gelaten, maar er zijn nu een heleboel banken die nog met grote problemen zitten en, en verliezen, we... verliezen die ze nog niet genomen hebben. Mm -hmm. en, en, en er is althans bij ons, maar dat is misschien ook minder belangrijk, niet een helder beeld. Bij Klaas ja. klopt kennelijk wel, maar bij ons niet. Nou ja, nou, wat niet weet, wat niet deert voor ons. Ja, het ja. nou, nou, nou, nou, ja. belangrijkste is dat ja. hij het weet, dat de Nederlandse bank het weet. En, ja, inderdaad, we, en die weet natuurlijk nooit helemaal wat er achter de schermen gebeurt. Dus misschien gebeurt daar wel ja, het ja. nodige. Dat zal ongetwijfeld ook wel. Maar ja. het is wel opvallend dat nog steeds diezelfde signalen gegeven worden... die eigenlijk al jarenlang gegeven worden. van je denkt van, nou, dat, uh, we zouden toch een stuk verder moeten zijn inmiddels. Ja. Joop Schippers, Lodewijk Asscher, onze minister van Sociale Zaken... die, die schreef een, een indringende ingezonden brief in de Volkskrant van het weekend. En wanneer, nee, wanneer was het? Uh, ja, weet, weet niet. En ook in ja, dus met nou, een. Uh... Hij maakt zich zorgen over de Europese arbeidsmigratie... met name Roemenië en Bulgarije, wat eraan zit uh, te komen. En toen dacht ik, uh, is hij net wakker geworden? Ja. Hij, hij maakt zich zorgen, even concreet, hè, dat hij zegt... er komen ze zo meteen allemaal goedkopen. of. In elk geval arbeiders uit die mm -hmm. twee landen, dan met name bij januari. Ja, die gaan en, die omstandigheden gaan, en die gaan werken, de mensen de, aan de onderkant van onze markt in Nederland verdringen. Gaan de verdringen. Die gaan de polen verdringen. En gaan ja, de polen, polen in? Ver ja. ja, nou ja, dit is, is, is eigenlijk een beetje een beetje wonderlijke operatie. Ik bedoel, wij wisten dat toen we aan de Europese Unie begonnen, en toen we gekozen hebben voor een vrij verkeer van personen. Dat uh, ja, laat ik zeggen, mensen uit uh, de armere EU-landen. dat die uh, af en toe wel eens langs zullen komen als ze denken van er valt in rijkere uh, EU-landen wat. Te, te, te verdienen. Ik bedoel, we hebben dat ja. uh, toen het nog EEG heette, waren dat de Italianen en de Spanjaarden die als gastarbeider hier ja. naartoe kwamen. Uh, bedoel, en ja, nu zijn het uh, Polen en uh, dadelijk Bulgaren, uh, Roemenen. Ik bedoel, ja, het is een, een heel begrijpelijk verschijnsel. Zolang wij hier rijk zijn en je door bij wijze van spreken hier zo een maand te werken, als je inderdaad uh, volgens het normale loon betaald krijgt, uh, net zoveel kunt verdienen als in een heel jaar was daar zo. Maar wat in die zo... tijd toen, dus dat de, dat de Italianen en de Spanjaarden en Portugezen hier Kwamen, was het toen niet zo dat toen, toen namen zij niet het werk over... of de werkplaats in van Nederlandse arbeiders die dat ook graag deden. De situatie is wel ietsje anders natuurlijk... En dat toen is... waren het goedkope krachten. Dat zijn het nu ook. Want ze zijn namelijk nou mm -hmm. goedkoper dan de Nederlandse krachten. En daar zit natuurlijk eigenlijk... De dat, dat is het grote wringpunt. Nou ja, maar daar zit, daar zit, zijn, het, zijn twee, het zijn twee situaties. Of ze krijgen uh, hetzelfde betaald als Nederlandse krachten. Dus de, de werkgever houdt zich aan de CAO. Ja. Nou ja, en dan, dan is er sprake van eigenlijk gewone concurrentie. Ja. En dan hoor je dus heel veel ja. werkgevers. Zeg ik hoor, zag, is er nog een schilder... Ik geloof een schildersbedrijf op de televisie... waarvan uh, de baas zei van... Goh, maar maar uh, mijn Poolse werknemers uh, die, uh, wer maken meer uren. Uh, die zeuren niet als ze op een bepaalde tijd als mm -hmm. ze moeten overwerken. Of ook in het weekend moeten werken. Enzo, en dat doen de Nederlanders wel. Dus als ik ze hetzelfde moet betalen... dan kies ik voor die meer productieve, uh, die ja. meer coöperatieve ja. werknemers. Mm -hmm. dat, dat, dat is de ene situatie. De andere situatie is dat uh, hoe heet het, uh, er illegaal... want dat is het dan, uh, aan uh, die buitenlandse werknemers ja. die minder betaald maar wordt. Maar daar zit dan de juist, Rijn. Uh, uh, hij, zegt hier, hij maakt zich zorgen... Er moeten maatregelen komen. Maar hij geeft zijn eigen onmacht aan. Er is gewoon wetgeving. Elke Paul en nou, mag hier komen, ja, ja. die moet gewoon zich aan de wet houden. Aan de CAO, ja. die in Nederland geldt. En is er is gewoon helemaal niks aan de hand. Ja. Het is weer een handhavingsprobleem. Ja, sterker probleem. nog, het uh, eerste punt wat Joop net noemde. Uh, die mensen die gewoon harder werken dan in Nederland werken. Nou, dat is de concurrentie. En daar moeten we mee leven. Er mogen we gelukkig mee zijn dat, dat er is. Want dat, dat ja. zal de mensen in Nederland ook uh, dwingen om misschien eens iets harder te gaan werken. In sommige ja. gebieden. Een hoop mensen doen dat ook wel. Maar de tweede punt de handhaving de regelgeving daar ja. heeft hij daar is recentelijk dat rapport Koopman van geweest oud tweede kamerlid die wat nu deels, regelge ja, ja. Wat nu deels uh, uh, regelgeving gaat worden, nog door de Tweede Kamer moet, maar daar staan precies al die dingen in ja. die, die, die moeten gebeuren ja. om dat tweede punt van Joop op te lossen. Ja, dus, dus uh, dat, dat moet je minister zelf doen hij en hij dat ligt moet moet geen reactie gisteravond ja. of eerder gisteravond op de tv was van, ik, dat ligt ook al bij de Tweede Kamer bij de Tweede Kamer, maar ik, ik, ik begrijp niet helemaal die plotselinge oprispingen rond dit nee. probleem wat, uh, Maar dat die handhaving en dat daar niks van terecht komt als je het eens bent tenminste met deze analyse. Hendrik begrijp ik wel, want als het kost een hoop geld, dan moet je ambtenaren aannemen en erop uitsturen en laten controleren. Ja, dat zou goed kunnen. Ik, ik, uh, ik kan daar zelf niet zoveel over zeggen, want ik weet niet hoe het gaat. Maar ik kan me voorstellen dat dat een best arbeidsintensieve uh, processen zijn. Ja. En dat daar op dit moment geen budget voor is. Joop. Het roept natuurlijk wel een heel andere vraag op. We hebben in Nederland uh, een zodanig hoog minimumloon... dat uh, er heel veel mensen zijn, die ook, ook uh, mensen die gewoon in Nederland wonen... van Nederlandse herkomst zijn, die niet productief genoeg zijn... om dat minimumloon te verdienen. En de vraag is of je dus... Uh, niet nog eens naar dat minimumloon zou moeten kijken. Niet vanuit het perspectief uh, dat het minimumloon zo hoog zou zijn... als je ervan rond moet komen. Wel nou, veel mensen het... die niet productief genoeg zijn om het op te kunnen brengen. Nou ja, Het verdienen. probleem zit hem dus dat er, heel, dat er flink wat mensen zijn... die niet productief genoeg zijn om tegen dat minimumloon te worden aangesteld. En daarom hebben wij ook zo ontzettend veel inactieven. Mm -hmm. En aan de andere kant, als je van het minimumloon rond moet komen... dan is het ook niet veel. Dus mm -hmm. misschien dan... zou je wel eens moeten kijken... Doel, en dat heeft Herman Wijfels een paar jaar geleden wel eens voorgesteld... van uh, trek die discussie naar... Elkaar. Kijk nou eens aan de ene kant uh, wat is een redelijke prijs voor uh, arbeid om te zorgen dat dat overeenstemt met de productiviteit. Ja. En wat heb je aan de andere kant nodig uh, voor mensen om een fatsoenlijk uh, inkomen te krijgen. Hmm. Als je die twee dingen loskoppelt en kijkt van hoe je voor beide wat kun, kunt voorzien, ja dan kom je misschien toch in een ander soort situatie uh, terecht. En dan moet je misschien zeggen van nou, sommige mensen die uh, zijn niet erg productief, die uh, via de markt verdienen ze niet een heel hoog inkomen. Dan differentieer maar geef je. Die en die, die moet op een of andere manier een toeslag krijgen. Ik bedoel, zoals je nu bij wijze van spreken ook de huurtoeslag hebt, de zorgtoeslag, ja, dat levert weer allerlei hele ingewikkelde dingen qua ja, uitvoering en uh, uh... Op, maar ik bedoel, dat is wel iets waarvan ik denk, daar zou je nog eens naar moeten kijken. Okay. Ik nou, hoop het beleid mij goed toeslagen, Hendrik. Daar nog iets over? Nou, zo, ik zit, zit alleen te je, je zou inderdaad, misschien ook hebben we het ook al eens eerder over gehad, uh, dat onderscheid ook wat verder kunnen trekken, niet alleen naar mensen, maar ook naar verschillende sectoren. Dus dat je inderdaad minimumloon bijvoorbeeld afstemt op de productiviteit die in bepaalde sectoren te behalen is. Okay. In ieder geval, weer differentiatie dat je naar loon of betaling niet enigszins koppelt aan productiviteit lijkt me een hele goede stap vooruit. Hendrik Meesland, hoorde u als laatste, dankjewel. Joop Schippers ook. Een en nieuwslezer, hartstikke goed. En, en zometeen hoort u het Radio 1 Journaal met Lucella Carrasso. Lucella. Goedemiddag. Hi. En dan uh, de man daarin die Angela Merkel vanavond rondleidt in Dachau, dat is een Nederlander. Ja. Minister Timmermans hebben we over Egypte. En Sharapova, die wil tijdens de US Open graag Shurpova heten. Nou, waarom? Sugarpova? Sugarpova. Wegens uh, snoepjes, die zo heet, of zo. Gaan we straks hopelijk allemaal horen tussen half vijf en half zeven. Heel goed, dankjewel. Dit is Radio 1. E. Eerst nu het NOS Journaal met Raymond Serré. De gemeente Amsterdam begint op tien scholen een proef... waar kinderen al vanaf 2,5 jaar naartoe kunnen. In de opzet worden voorschool, peuterspeelzaal en kinderopvang samengevoegd. Doel van het vroege leren is om de overgang naar de basisschool makkelijk te maken.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 Directeur Verkouteren van het museum noemt het onbegrijpelijk dat dit heeft kunnen gebeuren. Overal was de diefstal bekend, de gestolen kunst was overal geregistreerd... en toch heeft Sadebis niet gezien dat ze gestolen kunst hebben geveild. Dat dus Verkouteren. Sadebis wil niet reageren zolang het politieonderzoek naar de kunstroof nog loopt. De tentoonstelling over koninklijke inhuldigingen in de Nieuwe Kerk in Amsterdam... heeft in drie maanden tijd 100.000 bezoekers getrokken. Volgens de Nieuwe Kerk zijn de verwachtingen daarmee ruim overtroffen. In de Nieuwe Kerk zijn zeven generaties oranjes ingehuldigd. De positie expositie ging niet alleen over de inhuldigingen... maar ook over de geschiedenis van de Nederlandse monarchie. En dat waren de hoofdpunten uit het en de verkeersinformatie krijgt u van John Saroka. Het begint langzaam drukker te worden. 10 files, goed voor bijna 40 kilometer. Twee opvallende files, één op de A6 Lelystad richting Emmerloord. Daar staat tussen Lelystad-Noord en de Ketelbrug vijf kilometer door een ongeluk. Bij de Ketelbrug is de linkerrijstok afgesloten. En op de A7 richting Hoorn is ook een ongeluk gebeurd. Daar staat dus het permanent Noord en de afwit van Hoorn zeven kilometer. Maar daar zijn inmiddels alle rijstokken weer open.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 Meer weten ga naar wakkerdier.nl. Het NOS Radio in Journaal Lucella Carrasso. Goedemiddag. Kinderen vanaf twee en een half jaar al deels naar school laten gaan, dat willen ze in Amsterdam. Na vijf uur de wethouder hierover, Pieter Heelhorst. Ik spreek ook met de museumdirecteur uit Venlo. Een van zijn gestolen werken ging onder de hamer bij Sotheby's in Londen. En daar wint hij zich behoorlijk over op. Eerst de ontwikkelingen in Egypte. Er waren al honderden leden van de moslimbroederschap in Egypte gearresteerd. En vanochtend vroeg kwam daar de arrestatie van de geestelijke leider bij, Mohammed Badi. Badi is de geestelijke leider van de moslimbroeders. Uh, hij moet later deze week voor de rechter verschijnen vanwege het aanzetten tot geweld. Nieuwsuurverslaggever Jan Eikelboom is in Cairo, de hoofdstad van Egypte. Jan, uh, en jij hebt een poging gedaan hè, om de moslimbroeders uh, te spreken hierover. Uh, is dat gelukt? Kon jij iemand te spreken krijgen? Nee, dat is niet gelukt en dat is misschien ook wel tekenend voor de situatie. Uh, al onze contacten die nemen of de telefoon niet op uh, of ze zeggen opeens dat ze niet bij de moslimbroeders uh, horen. Uh, we zijn ook naar een kantoor van de moslimbroeders uh, gegaan, waar, uh, waar ze een maand geleden in ieder geval nog zaten. Dat weet we zeker. Uh, daar zit helemaal niemand meer. Er staat de moslimbroeders zijn schapen op de muur, uh, geschreven in graffiti, uh, hangen grote uh, morsi posters met het gezicht van morsi doorgekruist en bekonden door het raampje naar binnen kijken en we zagen dat uh, het helemaal ontruimd is. De, uh, de moslimbroeders uh, ja, lijken een beetje uh, van, van het toneel te zijn weggevaagd. Ook in de straat, de aangekondigde massale demonstraties... die door deze dagen zouden worden gehouden, daar is niets van te merken. Uh, ja, het lijkt er toch een beetje op dat het uh, leger deze slag uh, van de moslimbroeders uh, aan het dienen is. En wat hoor je daar voor reacties op van de mensen die wel willen spreken... en dus uh, niet tot dat moslimbroederschap uh, behoren? Uh, die zijn allemaal heel erg blij en opgelucht. We zijn vanochtend naar uh, het Rabah, uh, de Rabat-moskee geweest. Dat is waar uh, die zit in was, waar de protest van de moslimbroeders zo bloedig uit elkaar is geslagen vorige week. Uh, daar wordt nu uh, de schade hersteld. Daar worden uh, ja, de sporen van de strijd uitge uitgewist, zou je kunnen zeggen. Dan is daar de straat weer aan het maken. De, de, de, de planten worden weer... Uh, er worden, worden weer planten neergezet en noem maar op. Iedereen daar was buitengewoon opgelucht dat dit afgelopen is. Uh, de moslimbroeders worden, te worden terroristen genoemd. Ze zeiden van, ja, hebben jullie dan... Ik vind het dan niet erg dat er zoveel mensen zijn omgekomen hier op deze plek. En honderden, uh, op zijn minst, uh, geen spoortje van medelijden, geen, geen van medelijden hebben daar kunnen vinden. Uh, dus mensen eigen schuld hadden ze hier maar niet moeten komen. Uh, weg met de moslimbroeders, het zijn allemaal terroristen. En ze zeggen dus blij dat het is afgelopen. De vraag is natuurlijk, is het ook afgelopen? Of alleen voor dit moment, uh, totdat er weer nieuwe leiders opstaan? Ja, uh, het lijkt mij nogal naïef om te veronderstellen... dat het afgelopen is met de moslimbroederschap. De organisatie bestaat... Ik meen sinds 1926 en is het het grootste deel van haar bestaan ondergronds geweest. En dat is ook, zeggen moslimbroeders, uh, hun comfortzone. Dat is de plek die ze gewend zijn. En uh, ik vermoed dat ze daar gewoon weer in terugkeren. Het, het wachten is natuurlijk op het moment dat de moslimbroederschap uh, verboden gaat worden. Net als onder Mubarak. Maar ja, dan keren de moslimbroeders weer, uh, weer terug in de illegaliteit. Maar in die illegaliteit zijn ze natuurlijk ook groot en sterk geworden. Dus dat de moslimbroeders hiermee verslagen zijn, dat lijkt mij een illusie. Met Jan Eikelboom, dank voor jouw uh, verslag. En later deze uitzending een verslag van Joris van der Kerk of jouw collega. Uh, hij was in de buurt waar Mohamed Badi woont en vanochtend werd gearresteerd. Dan gaan we door naar Den Haag, waar de gewelddadige gebeurtenissen in Egypte ook uh, de politiek niet omroerd laat. Minister Frans Timmermans van Buitenlandse Zaken liet weten... dat hij Europese strafmaatregelen tegen het land wil. Verslaggever Wilco Boom. Uh, Wilco, dan is natuurlijk wel de vraag... wat zijn er voor mogelijkheden dan voor Europa? Nou, de Europese Unie heeft een fonds waar 5 miljard euro in zit. En dat geld is bestemd voor de economische ontwikkeling van Egypte. Er is overigens uit dat fonds tot nu toe... nog maar heel weinig geld richting Cairo gegaan... omdat uh, de Egyptische overheid niet voldoet aan de voorwaarden... die er voor die hulp gelden. Maar minister Timmermans wil nu... Dat, uh, dat die kraan helemaal dicht gaat. Morgen is er een vergadering van de Europese ministers van Buitenlandse Zaken in uh, Brussel. En daar gaat hij dus voorstellen om die kraan helemaal dicht te draaien. Hij vindt dat de machthebbers de kans op hulp hebben verspeeld. En pas als de regering en de moslimbroeders aan tafel gaan voor een gesprek... dan kan er wat Timmermans betreft weer over de hulp worden gesproken. Ik vind dat uh, het optreden van uh, de interimregering en het leger... Uh, in de afgelopen weken uh, niet zonder gevolgen kan blijven... voor die relatie tussen de Europese Unie uh, en Egypte. De regering, vind ik, heeft op dit moment uh, geen recht uh, op hulp. Uh, ik vind wel dat uh, maatschappelijke organisaties in Egypte en anderen... Uh, best recht hebben op hulp. Als je daar rechtstreeks uh, relaties mee hebt... als je die mensen kunt helpen die juist proberen... Uh, weer een proces op gang te brengen van verzoening, dan moet je dat zeker doen. Maar van regering tot regering vind ik het op dit moment niet uh, aan de orde om hulp te geven. Ja, wat Timmermans betreft, uh, Lucella gaat niet alleen de geldkraan dicht... maar gaan er ook helemaal geen wapens of wapenonderdelen meer naar Egypte. En vooruitlopend op een Europees besluit daarover... heeft hij de douane in Nederland al opdracht gegeven... om niks meer wat daarop lijkt door te geven. Ik heb in ieder geval de douane de instructie gegeven om op dit moment niets uit te voeren dat, militaire, dat onder het labeltje militaire goederen valt naar Egypte. En ik wil daar ook graag met mijn Europese collega's mogen over spreken wat we doen ten aanzien van het export van militaire goederen. Ja, want morgen is, die, is die, uh, dat overleg met die collega's in Europa. Wilco, nou is het jammer om gelijk cynisch te doen. Uh, toch denk Zeker. ik uh, geldkraan dicht, grenzen dicht voor wapens. Ik las gisteren een bericht dat de Saoediërs zeggen... nou, wat Europa niet betaalt, dat compenseren wij gewoon. Dan krijgen jullie die, die miljarden van ons. Ja, dat is natuurlijk een groot probleem. Minister Timmermans is ook de eerste om deze eventuele stappen... van uh, Brussel te relativeren. Het gaat maar om een hele kleine hoeveelheid geld die naar Egypte gaat. Uh, hij verwacht ook niet dat de machthebbers erg onder de indruk zijn. Maar de gebeurtenissen zijn volgens hem in elk geval te ernstig om niks te doen. Er moet in elk geval een politiek signaal worden gegeven. Net als dat bijvoorbeeld eerder gebeurde met het op het matje roepen... van de Egyptische ambassadeur in verband met die gewelddadigheden. Uh, het is allemaal te erg om dat uh, ongemerkt... Uh, te laten passeren, vindt de minister. Goed, Wilco Boom, vanuit Den Haag. Morgen dus die bijeenkomst in Brussel. Dit is tot half zeven het NOS Radio 1-journaal. Nu uh, goed nieuws over de krant in India. De papieren krant worstelt natuurlijk in veel landen... om overeind te blijven, maar in India... daar is de krantenindustrie springlevend.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 Of deze. See, uh, there are a lot of circulation um, in India like you know on a daily basis there are like 100 million copies that are sold in the country. Iedere dag worden 100 miljoen kranten verkocht in India. De krantenmarkt leeft. Nee, groeit als kool. Waar overal in de wereld kranten omvallen of met moeite het internet tijdperk in struikelen, gaat India massaal aan de papieren krant. Um, there has been a decline in print. Leadership in the West, but in India, remarkably it has been, like, you know, steady and it's increasing, especially in the regional belt. Ja, de geur van koffie. Dat is er alvast. Een heel klein redactietje, maar het ruikt echt naar een redactie hier. Veel jonge redacteuren. De man of 3-4 doen politiek. 3-4 hier in de hoek die doen uh, economie.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 Want de kwaliteit van internet en de the connectiviteit, de krachtcrisis, is echt really hampering de digitale uh, uh, groei. Dus so we hebben stuk op voor de naam voor de money page, de business page. Heb je een suggestie? Ik denk het Het is een spannend moment. De nieuwe krant gaat een uh, tweede katern uitbrengen. Er is hier een klein discussietje gaande over hoe dat katern oh, moet gaan heten. Is...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 Ik heel eerlijk, we hebben niet gelden. Ik ben niet dat ik een groot profiet heb gemaakt. Een onderneming die binnenkort zelfs verwacht winst te gaan maken. Een krant als een nieuwe business met de blik op de toekomst. We hebben meer of less recuberen. En in deze to willen we ook bit of profit also. De florerende krantenindustrie in India. U hoort verslag van Lucas Waagmeester. Verkeersinformatie. Goedemiddag, Johnson ook aan. Ja, een hele goede middag. 9 files, goed voor bijna 30 kilometer. Een paar opvallende files. Ondermiddel op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Daar staat tussen Roosteren en Urmond een 5 kilometer. Er staat een auto in brand. Daardoor zijn bij Urmond twee rijstroken afgesloten. Op de A6 Ledestad richting Emmerloort Daar is een ongeluk gebeurd bij de Ketelbrug. Er staat een file van 6 kilometer. Daar is de linkerrijstok ook dicht. De laatste opvallende file op de A7 richting Hoorn. Daar staat er een ongeluk tussen Permanent Noord en de afvind aan van zeven kilometer. Maar daar zijn inmiddels alle rijstroken weer open. Elke werkdag, ochtends van zes tot half tien en s middags van half vijf tot half zeven. Het nieuws uit binnen en buitenland in het NOS Radio 1 journaal. Being beat up and batted around. Being said up and I've been shot down. You're the best thing that I've ever found. And the with we've come. Reputations change the Situations tolerable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 We'll The Travelling Wilburys, een gelegenheidsgroep van de eind jaren 80... met ook ex-Beatle George Harrison. Handle With Care was deze single. Gerrit Himstra is hier voor het weer. Inmiddels, goedemiddag Gerrit. Goedemiddag. Voor de vroege vogels zijn het mooie einde zomerochtenden, hè? Ja, dat klopt. En uh, dat was vanochtend bijvoorbeeld het geval. Het was een beetje mistig, tenminste bij mij in de buurt... in het oosten van het land. Ik denk op meer plaatsen dat er wel wat uh, mist was. En dat is echt uh, heel mooi. Als er een weinig wind is, dan... Uh, ja, blijft die meestal ook een tijdje hangen, komt de zon op. Dat geeft altijd een prachtige, ja, prachtig begin van de dag. Die zon die moest hard werken vandaag om er doorheen te komen. In ieder geval op sommige plekken in het land. Gaat dat de komende dagen wel uh, veranderen? Ja, ik denk uh, dat we toch wel wat meer zon krijgen de komende dagen. Uh, vandaag uh, ontstonden er in de loop van de dag eigenlijk best wel veel bewolking, uh, veel wolken. Waar de zon naar achter schuil ging. Uh, morgen dan... Uh, hebben we minder lage wolken, maar toch wel wat hoge wolken... waardoor de zon toch een beetje versluierd zal zijn. Dat heeft te maken met een zwak front wat overtrekt. Er zit verder geen neerslag bij, maar wel wat hoge bewolking dus. Um, het wordt ook iets warmer morgen dan vandaag. Uh, temperaturen kunnen ja, tot maximaal 25 graden in Limburg en Oost-Brabant komen. Op de warren denk ik zo'n 21 graden. Dus uh, opnieuw een bijzonder aangename dag... Met een beetje versluierd zonnetje. En, en de rest van de week? Hoe gaat het dan verder richting weekend? Ja, de temperaturen die blijven dan een beetje op dat niveau. Kunnen nog ietsjes uh, warmer worden. Um, vooral donderdag uh, en vrijdag. Uh, vrijdag is denk ik de dag met de hoogste temperatuur. Ik denk dat het dan wel plaatselijk zo'n 27 graden zou kunnen worden. Um, ja, het weekend dan lijkt het toch weer het wisselvalliger te worden. Het, het lijkt er nu op dat het uh, eigenlijk een dag uitgesteld wordt. Uh, gisteren leek het erop dat het zaterdag al zou gaan gebeuren. Nu waarschijnlijk zondag. Waarschijnlijk zal je dat begin van zaterdag al iets gaan merken. Um, maar goed, uh, iets wisselvalliger. Maar in ieder geval tot en met zaterdag uh, blijft het gewoon heel aangenaam na zomerweer. Gerrit Heemstra was dat. Dan gaan we naar Italië. Wat je ziet is in deze slechte economische tijd... dat de vraag naar ouderwets handwerk in Italië toeneemt. Denk aan meubelmakers, leerloyers, glasblazers... die doen opvallend goede zaken. Vanuit Rome hoort u correspondent Rob Zoutberg. We staan in de leermakerij van Dario Alfonsi. Binnenstad van Rome. Campo di Fiori ligt hier pal achter... Hoe lang zit je al hier met je zaak? Het is al ongeveer 20 jaar 20 eh, jaar. Sto facendo una sedia, una poltrona anzi, che qui in Italia chiamiamo tripolina. Waar Darian werkt, is een tripolina. Het is een stoel die uit de kolonie in Afrika komt. Een stoel die je helemaal kan opvouwen en waar je, waar een leren bekleding. Overheen valt, precies op, over de hoeken, maar de schenieren van het hout zitten. La crisi, la in maniera relativa. genere La crisi poi non è uguale per Heel veel van de handel die gaat, of het leeuwendeel van de handel gaat naar het buitenland toe. En ja, ik merk gewoon niet dat de vraag naar mijn producten is afgenomen. De prijs is goed, het werk is goed. Kortom, die crisis gaat een beetje aan mij voorbij.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 De oude Italiaanse ambachten slaan zich wonderwel door de crisis. We hebben niet veel gevlogen. Ik weet niet hoe het We hebben niet We hebben niet veel gevlogen. We hebben niet veel gevlogen. We hebben niet veel gevlogen. We hebben niet veel gevlogen. is natuurlijk al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 Vanuit Rome een verslag van Rob Zoutberg. Vandaag heeft het initiatief Bescherm een wrak... het honderdste scheepswrak schoongemaakt in de Noordzee. Daarmee hebben ze na drie jaar hun doel bereikt. Een van de duikers die mee heeft geholpen aan dit project... met het schoonmaken is Pascal van Erp. Goedemiddag. Goedemiddag, hallo. Ja, maar gefeliciteerd zal ik dat zeggen, 100 vrakken wrakken gemaakt, nou Kan ja, best, het hè? Nou, was een hele klus in drie jaar tijd, dus uh, ja... Dank Ongelooflijk. Je wel. En met hoeveel wrakken heeft u meegeholpen? Dat is heel lastig te zeggen. Ik ben er zelf ben ik twee jaar intensief bij betrokken geweest. En uh, het afgelopen jaar ben ik voornamelijk bezig geweest met organiseren. En uh, ja, hoe zal ik zeggen? Ik denk dat ik er een kleine 50 uh, toch wel bezocht heb. En dan denk je bij een wrak natuurlijk altijd nog, uh, zat er een schat in? Uh, nou, dat soort, uh, dat soort verhaaltjes, dat zou ik er niet echt van maken. De vrakken die we in de Noordzee tegenkomen, dat is in uh, de meeste gevallen toch nog wel een hoopjes groot wat er nog ligt, hoor. Het, het lijkt vaak niet eens meer op een wrak. Maar desalniettemin is het wel een, uh, een, een hoop van leven. Het is een stukje substraat op, op, een, op een zandplaat, want uh, onze Noordzee bestaat natuurlijk met, voornamelijk uit zand. En uh, er zit ontzettend veel leven op. Nou, en want, want wat uh, haalt u boven? Hè? Uh, wat, wat is er allemaal geborgen? Uh, wij, vissen allerlei, wij, wij, wij bergen allerlei typen visnetten. Halen wij boven, van standwand tot slepenet, boomkor, noem het maar op. Zelfs hele constructies van boomkor halen we soms omhoog. Uh, lood vinden we van sportvissers, maar sportvissers verliezen ook veel kunstaas, uh, haakjes, uh, noem het maar op. Dat is hetgene wat we toch veelal wel vinden. En, en, en blijft het wrak, of het, het, het raamwerk van het wrak, uh, van, van het schip dat gezonken is, blijft dat wel liggen of wordt dat uiteindelijk ook allemaal naar boven gehaald? Nee, nee wij, wij focussen ons echt alleen maar op, uh, op de afval die er uh, te vinden is. Maar we nemen ook uh, uh, zo nu en dan wat, wat accu's mee die uh, wel eens gedumpt worden vanaf de scheepvaart. Of we vinden zelfs verfblikken die gebruikt worden om het schip te verven. Ja, en op hoeveel uh, diepte zijn de meeste wrakken? Hoe diep moest uh, nou, u de Noordzee, duiken? De, de, de Noordzee-wrakken, waar wij meestal op zitten, die variëren tussen de 20 en de 35 meter. Soms heb je hier en daar een uitschietertje, maar veel dieper is het niet hoor. Nou, en, en er liggen natuurlijk meer wrakken. Hè? Uh, hoe zijn jullie te werk gegaan bij het uitkiezen van, van deze 100? Nou, wat we, we, we hebben een soort van lijst die wij hanteren. Wij kijken gewoon naar uh, de bereikbaarheid vooral, dat is het voornaamste deel. Want we, we moeten het nu toch vanuit, met charters vanaf, uh, vanaf de vaste wal moeten wij die vrakken kunnen bereiken. Dus dat mag niet al te lang duren. Of we moeten er echt een expeditie van maken, dan hebben we wat meer tijd. Dus we kijken echt naar de, naar de vaarafstand en naar de populariteit. Dus het moet echt een beetje een boeiend vrak zijn om op te duiken of te vissen. Want we werken binnen Beschermde vrak met diverse, diverse stakeholders. En die bepalen allemaal samen welke wrakken daarvoor in aanmerking komen. Ja, en, en waar wordt dan op gelet? Wanneer is een wrak populair om erop te vissen, bijvoorbeeld? Nou, dat, dat is dat, wat ik zeg. Als een, als een wrak aardig uitsteekt... en er zitten wat, uh, wat, wat ruimen in waar, je, waar, waar vissen zich in kunnen ja, verschuilen... dan is het een populair wrak om op te vissen, omdat er ontzettend veel vis op zit. Ja, en dat is dan ook wel uh, geoorloofd, toegestaan? Want je kan ook zeggen dat is misschien juist een mooie bescherming voor die vissen. Daar komen we juist niet aan. Ja, nou dat, dat is hetgene waar we nu natuurlijk een klein beetje over praten, uh, hoe we dat het beste kunnen aanpakken in de toekomst. Fixe discussie, of niet? Nou, echt een fixe discussie is, is een, ja, weet je, met discussi discussiëren los je natuurlijk niet zoveel op. Je kan beter gewoon met elkaar in, in, in, in gesprek blijven en dan, uh, dan hopen dat het op een, tot een goed einde komt. En dat zijn wij, uh, dat zijn wij op dit aan het doen. We zijn op dit moment zijn we bezig met een beschermingsplan voor, uh, voor wrakken in de Noordzee. Dat zijn we met diverse stakeholders aan het doen. En in oktober komt een adviesrapport uit... Uh, ja, om een beter beleid voor deze scheepswrakken uh, te vormen. Ja, want, want als het aan u ligt, zullen meer wrakken worden schoongemaakt? Meer dan deze honderd? Uh, als het aan mij ligt, dan gaan we inderdaad verder... met het uh, verwijderen van, uh, van vistuig, van uh, al onze wrakken in onze nood. Ja, uh, en wie houdt dat eventueel tegen? Uh, nou, echt tegengehouden wordt het niet. Het is, het is met name vaak een financiële kwestie. Het is natuurlijk niet gratis om... Uh, de, de charters die lopen niet op water. Dus uh, dat zijn onze grootste bronnen van, uh, van kosten, zal ik maar zeggen. Goed, in ieder geval heeft u bereikt uh, met uw collega's... dat honderd wrakken zijn schoongemaakt in de Noordzee. Pascal van Erp, dank voor uw toelichting. Wij horen later ongetwijfeld hoe dat verder gaat met oh, het project. Dankjewel. Dank je wel. Goedemiddag. Dag. Het is drie minuten voor vijf. We gaan richting het nieuws van vijf uur. Tot straks. CNN Today. Humberto, dan. Hij is hier. Hij eet zijn kebab ook zonder uitjes. Ik luister vaak naar dit programma, zeker als ik onderweg ben. Luister en kijk mee. Hey, ik, ik weet het, als ik aan de straat sta, wie ja. weet ik. Erwin Wennemars is ook uh, binnenkomen. Ja, op, ja, op ja. radio1.nl. Wie is de politiek duider? <laughs> Boris van der Hand. Ja, de, oh, Boris ja, van ja, der Hand. Het nieuws van alle kanten. Ja, het wordt nog steeds voller. Ja, er zitten ja, allemaal ja, allemaal ja, mannen ja, inmiddels Bertel, in de studio. Ja.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 De burgerinfiltrant moet weer worden ingezet. Alleen zo zou de zware criminaliteit bestreden kunnen worden. Maar klopt dat wel? En steven je dan niet af op een tweede IRT-affaire? Kijken dus. Altijd wat om tien over negen. Direct na de slimste mens bij de NCRV op Nederland 2. Bel 0800 6110. MKB Brandstof. Rust in je kop. Of je geld terug.